8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen. De traditionele ballonnenwedstrijd op Koningsdag verdwijnt mogelijk. En er zijn extra maatregelen nodig om fraude te voorkomen, zeggen zorgorganisaties. Nu een overzicht van het nieuws met daarom meer over. Dit is Katrien Straatman.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 Onder druk van de protesten is er een nieuwe regering... maar veel Slovaken zijn bang dat er niets verandert. Ze willen vervroegde verkiezingen. Het aantal mensen dat thuis werkt... is de afgelopen vijf jaar met 300.000 gegroeid, meldt het CBS. Ruim 3 miljoen mensen werken geheel of gedeeltelijk thuis. Mannen werken vaker thuis dan vrouwen... maar vrouwen hebben die achterstand bijna ingehaald, zegt het CBS. Vrouwen die thuis werken hebben in veel gevallen... een creatief of taalkundig beroep. Bij mannen zijn het vooral ICT'ers. Het weer het is bewolkt en lokaal valt er een spat regen. Maar de zon kan nu en dan ook doorbreken, vooral in het zuidoosten. Het is nu nog vrij fris, maar vanmiddag wordt het 9 tot 13 graden. Morgen wisselend bewolkt met nu en dan een bui. In het westen geregeld zon met min of meer dezelfde temperaturen als vandaag. Nu in het Museum: De mecenas en de verversbaas.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Het is vier minuten over acht. De agent die gisteren een helder rol speelde bij de gijzeling in een Franse supermarkt, is overleden. Bij de gijzelingsactie vielen vier doden onder wie de dader. Correspondent Frank Renaud vertelt over de overleden agent en zijn rol gisteren bij die gijzeling.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 Ballonnen oplaten, is dat nog wel duurzaam? En van deze tijd, Oranje Verenigingen discussiëren vandaag... over de traditionele ballonwedstrijd op Koningsdag. Het is milieuvervuilend, zeggen tegenstanders. Algemene ledenvergadering van de Oranje Koepel... laat die tegenstanders vandaag aan het woord. Contact nu van, met de voorzitter van de koepel, Pieter Verhoeven. Goedemorgen. Goedemorgen. De vergaderen over ballonnen. Vertelt u eens waarom? Ja... Kijk, ballonoplatingen zijn op zichzelf uh, zeer feestelijk. En uh, dat doen we in Nederland al uh, nou, ja, sinds mensenheugenis. Er zit natuurlijk ook een wedstrijdkarakter uh, aan. Uh, wie komt het uh, verst met de ballon? Uh, en dat gebeurt dan doorgaans bij uh, oud uh, op uh, op de Koninginnedag vroeger, nu Koningsdag. Tegelijkertijd uh, kun je je ook afvragen ja, hoe uh, goed is dat uh, nu voor het milieu als uh, alles wat je in de lucht... Uh, laat uh, gaan, ook op een gegeven moment weer naar beneden komt. Ja, nou, Precies daarover uh, gaan we het morgen hebben met elkaar. Want uh, waarom is het zo slecht, die milieuorganisaties? kunnen er iets bij voorstellen, want dit is natuurlijk een discussie... die wel al wat langer loopt. Uh, maar wat geven zij als argumenten waarom je dit echt vooral niet moet doen? Omdat het in het milieu uh, terechtkomt, in het water, uh, in, uh, op het strand. Uh, uh, dat soms uh, uh, het bij dieren... Uh, in het uh, spijsverteringskanaal komt. Dus, uh, nou ja, dat is, uh, dat is uh, uh, uh, niet goed. Uh, mensen maken zich zorgen over de plastic soep. Dus, uh, op zichzelf begrijpen we uh, hun zorgen wel. Aan de andere kant is dat uh, de verenigingen... die uh, een ontzettend leuk feest organiseren voor een wijk, een buurt of uh, stad... Uh, echt uh, lastig worden gevallen uh, door, uh, uh, door de lobby. En met hmm. name en toenaam nou worden genoemd uh, op hun uh, website. Uh, en uit het hele land soms mailtjes schrijven om maar te stoppen met deze traditie... En Toen hebben wij als Oranjebond gezegd... laten we deze discussie uh, naar het landelijke niveau toetrekken... het gesprek uh, aangaan uh, met elkaar. Uh, en op basis van redelijke argumenten uh, nadenken... voor wat is nu wijs, uh, ook richting de toekomst. En die, die milieuclubs reageerden in ieder geval een aantal op, uh, positief tot we uh, Praten vinden ze ook zij belangrijk. Zeker, zeker. Uh, vanmorgen hebben we gewoon een uh, goed gesprek... tussen enerzijds uh, de Stichting van Noordzee... en anderzijds... Uh, de groene ballon, want er zijn ook partijen die zeggen... ja, wij hebben ballonnen in ons assortiment en die zijn biologisch afbreekbaar. Mm -hmm. uh, nou, laten we nou de argumenten uitwisselen met elkaar. Want er zijn ook mensen die zeggen, ja, weer een traditie die ter discussie staat. Precies, precies. En kijk, uh, tradities zijn een vorm van democratie. Die hebben een stuk draagvlak onder de bevolking. Maar als je merkt dat het draagvlak verdwijnt, dan uh, zul je de traditie kunnen aanpassen of het er nog eens een keer goed over hebben... Dus op zichzelf is het prima om het met elkaar rustig over te hebben... zonder onnodig te polariseren. En over democratie gesproken, wordt er dan ook over gestemd? <laughs> Eerst het gesprek. Daarna komen we als bestuur met een uh, uh, mogelijk aangepast advies of niet. Uh, en uh, daar wordt uh, dan uiteindelijk een keer over gestemd. Maar vanmorgen beginnen we voor ons nog met het gesprek. En, en stel, komt er komt een verbod uit. Hebben jullie überhaupt ook de mogelijkheid om een verbod op te leggen? Jullie nee, wel, helemaal, niet. nee wel, helemaal niet. Nee, we blijven een landelijke koepelorganisatie die uh, een advies uh, kan geven. En het is, uh, en blijft uh, zoals het hoort in Nederland uh, bij de plaatselijke afdeling. Lokale autonomie is uh, een groot goed. Het, het mooiste zou zijn om gewoon met die gesprekken tot een compromis te komen waar eigenlijk iedereen blij mee is. Dat er bij wijze van spreken niet eens hoeft te worden gestemd. Zo werkt het in de polder. Okay. precies. Ga eens kijken of dat lukt. Dank Pieter Verhoeven, voorzitter Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen. Burgemeester van gemeente Oudewater. Battery on my way to Square. I don't need much, a pair of shoes get me there. Stop of a Peking duck for lunch in Chinatown Shop of a watch along conat mines Slowing down but I've been on time Ever since I was 16 I've never been late Cause I've never had to wait For the lights to turn from red to green What does horsepower power? It's St. Patrick's Day Parade Liza Hotel's my shortcut Though I've never stayed Maybe at 3.15 outside the Guggenheim Later for dinner and a little night music I love Sondheim And I've been walking tall Ever since I was 16 I've never missed a date Cause I've never had to wait For the lights to turn from red to green Julien Vellert met I Don't Know How To Drive. Wat voor nieuws heb je nog meer gevonden in de media? Nou, onder andere wat uit de Economist. Dat is dat invloedrijke Britse magazine. Want Singapore, hebben ze onderzocht... is voor het vijfde opeenvolgende jaar de duurste stad ter wereld. Singapore wordt gevolgd door Parijs en Zürich. De twee steden eindigden op een gezamenlijke tweede plaats. Het zijn vooral steden in Azië en ook Europa... die de lijst van duurste steden domineren. Tokyo stond vijf jaar geleden nog in de top drie. Maar die daalde naar de elfde plek. En dat heeft te maken met de inflatie. En de zwakke stand van de dollar... Die zorgde daarom ook voor dat er geen enkele Amerikaanse stad... in die top 10 staat die de Economist dus samenstelde. En een Indiaanse vrouw had in een bar in Londen... maar liefst ruim 11.000 euro over voor een cognacje. Het is echt waar. Ranjita Dutmaghorty heet ze. Ze bestelde een glas Rome de Bellegarde uit 1894 maar liefst. En dat is de oudste cognac ter wereld. Verschillende internationale news sites en de Telegraaf... die berichten erover vandaag. Nou, Die vrouw komt met haar bestelling ook in het Guinness Book of Records... gelijk te staan. Dat is dan ook al weer leuk. Het vorige record stond op 8.000 euro van glas. vind ik ook al best veel. Per slokje zouden het dan. Maar 2.000 euro. Ja, ja daar ja, moet je het niet te veel bij nadenken. Overigens kan de Indiaa's het zich best permitteren. Ze is namelijk de oprichter en ook CEO van Trinity Natural Gas. Dat is een Indiaas energiebedrijf. En daar zit vast wel wat geld, denk ik. Ja, ze kan een prima een feestje bouwen, ook in Singapore zelfs. Ja, inderdaad. Het is allemaal Genoeg en en inderdaad. Ja. Nou, die verkiezingen die zijn natuurlijk nog maar een paar dagen geleden, de gemeenteraadsverkiezingen. Maar de eerste gemeenten hebben ook al een coalitie gevormd. De Gelderse gemeente Ermelo bijvoorbeeld heeft een college. Daar meldt de omroep Gelderland over. Progressief Ermelo, Burgerbelang Ermelo, VVD en SGP, die gaan allemaal een wethouder leveren daar in Ermelo. En dat is opvallend te noemen, omdat daarmee de grootste partij, dat is CDA, en de enige winnaar, ChristenUnie, in dit dorp gepasseerd worden. Of hmm. moet ik stad zeggen, Ermelo? Uh, Oeh, dat weet ik Of een heeft, dat weet ja, ik niet. Allebei. geen klachten. Gemeente. <laughs> Gemeente, precies. Ja. ja. ja. En in dit Overijsselse Den Ham is gisteravond al een paasbult in vlammen opgegaan. Daar schrijft RTV Oost over. In de provincie zijn paasvuren natuurlijk populair. En wordt er wordt in jaarlijks verschillende dorpen wordt er een paasbult gebouwd. Een paasbalken heet dat dan. Er zijn zelfs wedstrijden wie de hoogste paasbult bouwt. Nou, of de bult in Den Ham gisteren bewust is aangestoken. Een soort van sabotage. Dat is niet bekend. De brandweer heeft het paasvuur in het weiland gecontroleerd laten uitbranden. Nou, Ze hebben nog anderhalve week om een nieuwe te bouwen... Ja, ik ben geworden vroeger in Leidstendam. Dat was ook wel eens een kerstbomen. Dat was dan met, ja, met, met oud en nieuw. Maar dat was altijd, daar ging hij al voor middernacht ging die de hens in. Daar konden ze zich nooit inhouden. Dus nee. misschien zit er hier nu ook zo'n eentje tussen die denkt. Dit is te mooi. Ik ja, moet het doen. Fikkie ja. stoken blijft leuk Blijf leukste wat er is. Blijft het zo wat er is. Katrien, dankjewel. Joep. We gaan naar Slowakije, want dat heeft een nieuwe regering. Maar de rust is daar nog niet teruggekeerd. Nog altijd gaan mensen de straat op na de moord... op onderzoeksjournalist Jan Kusiak. In Bratislava waren het gisteren meer dan 25.000 mensen. Opmerkelijk, want de organisatie had de demonstratie afgelast. Maar daar trokken weinig mensen zich iets van aan, zag correspondent Jeroen Wollars. Eigenlijk was gezegd dat deze demonstratie niet plaats hoefde te vinden. Want zei de organisatie, er is een nieuwe regering, laten we die een kans geven. Maar ik loop hier met duizenden mensen door het centrum van Bratislava en die mensen zijn het er duidelijk niet mee eens. Uh, ik wil uh, nieuwe verkiezingen zodat de mensen uh, laten zien wie ze willen uh, op de hoogste plekken. Zoals dit gezin dat ik hier tegenkom. Toevallig vader uit Amsterdam, moeder uit Slowakije. Omdat ik het niet eens ben met de ontwikkeling van de zaken in, onze, in ons land. Maar er is een nieuwe regering. Ja, maar dat is al een uh, verwisseling van de figuurtjes. Het is geen uh, nieuwe generatie van politieken. Het fundamentele probleem blijft bestaan. Precies. En wat is dat probleem? Dat probleem is corruptie vooral. En dat de corruptie geleid heeft tot de dood van twee mensen die daarop gewezen hebben dat er corruptie bestaat in de hoogste kringen van onze maatschappij. Wij hoeven helemaal niet te demonstreren, maar als je ziet wat er wat allemaal gebeurt. Dat is... Ja. Het is ook Oorval. Nederlands geld dat wordt gestolen. Wat zegt hij? Dat het ook Nederlands geld is Nederlands geld is dat wordt gestolen. Uw geld, ja. ja. ja. Van, niet alleen van de Slowaken, maar ook van jullie. Als echte Nederlanders, zeg maar. Ja. Er was eigenlijk gezegd dat deze demonstratie niet door zou gaan. En toch staat u hier. Ja, het is jammer dat er een beetje onrust is gezaaid. Uh, van het gaat wel door, het gaat niet door. Ik denk dat er anders meer mensen zouden zijn geweest. Uh, maar wij zijn toch gekomen om, om te laten zien... en gelukkig niet alleen met een heleboel anderen... dat, dat er toch iets moet veranderen. En wat moet er hier veranderen? Nou ja, de, de, de, de hele politieke situatie, alle vriendjespolitiek, uh, corruptie, uh, gewoon crimineel. Als je ziet hoe die, ook die politici met elkaar omgaan, dat, dat is gewoon, als Nederlander is het onbegrijpelijk hoe, hoe, hoe zoiets kan. En dat, het ergste is dat de Slovaak het allemaal maar accepteren. Het over, overgrote deel. Tot nu toe. Tot nu toe, maar nog steeds, nog steeds heel veel. Uh, die, die, die, die, die, die, die meneer Fico, die heeft nog steeds uh, toch wel een grote aanhang. En dat, zijn, ja, dat is voor mij totaal onbegrijpelijk. Hij was de premier, hij is nu weg. Uh, nou, je ja. zou zeggen, ja, nee, u zegt hij is niet weg? Nee, hij, hij, hij trekt gewoon nog steeds aan de touwtjes. Het is gewoon een marionettenkabinet wat er nu is. Dus, uh, dus dat blijft, er blijft gewoon heel veel, heel veel druk van hem uit... Uh, op die mensen die nu dan uh, naar voren geschoven zijn. Wacht u dat er hier ooit echt iets zou veranderen? Jawel, maar dat gaat nog wel uh, één of twee generaties duren, denk ik. Daar ben ik helaas bang voor. De bijdrage van correspondent Jeroen Wollars in Slowakije. LOS Radio 1 Het nieuwe Formule 1 seizoen is nu echt begonnen. Zojuist is de kwalificatie verreden voor de Grand Prix van Australië. De eerste van het seizoen. Max Verstappen zal morgen starten vanaf de vierde positie. Wereldkampioen Lewis Hamilton reed in Melbourne de snelste tijd. Hans van Lozenoort, goedemorgen. Goedemorgen. Dat betekent dus de, de tweede startrij voor Verstappen. Zal hij daar blij mee zijn, denk je? Nou, hij is in ieder geval niet blij met een klein foutje dat hij gemaakt heeft tijdens zijn snelste ronde. Want dat heeft hem toch een klein beetje gekost. De twee Ferraris van van Raikkonen en Vettel staan nu voor hem. En misschien had hij Vettel nog van de derde plek kunnen verdrijven. Uh, maar goed, hij staat nu op de, op de tweede rij. En ja, het is wel duidelijk dat Lewis Hamilton uh, een maatje te groot is voor iedereen. De, en dat valt op, wat mij dan ook opvalt, als je zegt die twee Ferraris voor Verstappen... dat die, die, die tweede Mercedes niet voor hem staat. Nee, Bottas. dat klopt. En dat komt allemaal omdat uh, Valtteri Bottas, de teamgenoot van Lewis Hamilton... Uh, in de openingsfase van de laatste kwalificatie uh, een fout heeft gemaakt... raakte buiten de banen, eerst over de curbstones, rechts, toen links... in de bandenstapel, meteen code rood. Gelukkig markeerde de Vin niets. Maar het was een behoorlijke klapper en het gebeurde aan het begin van die sessie. Dus uh, Bottas die gaat uh, helemaal naar achteren van die eerste groep. En uh, ja, daarmee is in ieder geval uh, Verstappen van één uh, lastige tegenstander... Uh, die even eventueel voor hem had kunnen staan, verlost. En waar hij ook van verlost is, in ieder geval dat duel heeft hij gewonnen met zijn ploeggenoot. Daniel Ricciardo. Ja, uh, Daniel Ricciardo, de, de andere Red Bull coureur, die heeft een straf gekregen. Die wordt drie plekken naar achter gezet op het startveld. Omdat hij te snel gereden heeft uh, tijdens de training gisteren toen er een code rood was. Omdat er een kabel van de tijdwaarneming was losgeraakt bij start-finish. Hij heeft daar uh, ja, hij heeft te snel gereden volgens de wedstrijdleiding. En dan uh, krijg je meteen straf. En dat is uh, enorme pech natuurlijk voor de Australië, want ja, die rijdt daar in Melbourne wel voor eigen publiek. En er was hem alles aan gelegen geweest om juist tijdens deze race... ...te laten zien wat hij waard is, uh, Verstappen voor te blijven sowieso... En, ...en een hele grote stap te maken naar een, uh, ja, naar een nieuw contract... ...want Ricciardo is, uh, heeft nog steeds zijn contract niet verlengd. Hm. Verstappen zelf gisteren reed toen een goede vrije training... Um, ...zei toen dat het erop lijkt dat hij zou meekunnen in, in deze competitie dit seizoen. Uh, wat is nu jouw indruk na... na deze eerste kwalificatie... Nou, die indruk is toch dat de Mercedes op dit moment... toch wel de snelste auto is. Dat, uh, dat heeft Hamilton ook weer laten zien. Hij staat 0,6 seconden los van de twee Ferraris. En dat is toch wel erg veel. Maar als je de, de balans opmaakt... is het toch dat de Red Bulls staan wat dichter bij de Ferraris... en wat dichter bij de Mercedes dan uh, precies 12 maanden geleden. En dat is natuurlijk een, een prima uitgangspositie. Want die auto's worden gedurende het seizoen voortdurend ontwikkeld... en beter gemaakt. En Red Bull heeft al laten zien... dat ze daar best wel goed in zijn. Dus als het verschil aan het begin van het seizoen ten opzichte van de wereldkampioen, ten opzichte van Mercedes geringer is dan dat het vorig jaar was, dan zit je er dichterbij. Dan heb je dus ook kans om, uh, om er voorbij te komen op een gegeven moment. En waar gaat het dan om? Om de topsnelheid? Waar, waar zit het dan in? Kun je dat nou, aangeven? Het is een combinatie van, van de, de snelheid van de motor. In dat geval is dat een Renault bij, bij Red Bull en een Mercedes bij Mercedes en een Ferrari bij Ferrari. Maar het is ook het chassis. En het chassis van Red Bull, het, het frame en de aerodynamica, het bodywork, alles, is gewoon een fantastische auto. In de bochten doet hij het schitterend. Maar hij komt nog iets op motorvermogen tekort. Maar misschien dat morgen ook een tactisch spelletje gaat beginnen. Uh, want de beide Red Bulls die zijn op een iets hardere band... hebben ze het de, de tweede deel van de kwalificatie gereden. Uh -huh. En dat betekent dat ze met die band morgen ook de race in moeten gaan. Uh, en die band is, is zeg maar iets harder, iets sterker dan de zachtere band... die wat sneller is waarmee Hamilton en dergelijke hebben gereden. En dat betekent dat uh, Verstappen morgen... Uh, waarschijnlijk wat langer door kan rijden voordat hij een eerste bandenwissel kan maken. Dus dat wordt een beetje een tactisch spelletje. En dan ook hopen dat de auto betrouwbaar is. Want dat gaan we dan pas echt merken over zo'n lang... over nou, bijna een kleine twee uur uh, wordt het dan gereden natuurlijk. Dat was vorig jaar een groot probleem. Ja, zeker. En, en nu is gebleken dat tijdens die, uh, die voorjaarssessies uh, uh, op het circuit van uh, Catalunya bij Barcelona... dat die uh, motoren een stuk betrouwbaarder zijn geworden. En uh, ja, daar moet, uh, daar moet Verstappen toch wel wat hoop uitputten... dat hij uh, naast zijn eigen talent en vechtlust wat meer kan vertrouwen op, op zijn krachtbron. Want ja, dat heeft een vorig jaar, die pech met die, met die, met die motoren... dat heeft hem vorig jaar enorm veel hoge klasseringen en punten gekost. Hans van Loosenoord, dankjewel. Hey voor de dag. In een solidariteitsactie hebben Nederlandse scholieren een demonstratie aangekondigd tegen wapengeweld in de VS. Vandaag wordt op het Museumplein tegenover het Amerikaanse consulaat gepleit voor restricties op de verkoop van wapens. Vandaag wordt ook een massademonstratie want dat is de aanleiding gehouden in Amerikaanse steden. Daar gingen ze al eerder ook de straat op tegen wapengeweld. We willen bans in alle staten. We willen onze congresspeople to geld te money van de NRA. Dit is unfair, Dit is enraging and en dit moet stopt worden. Grave up! Guns down! Grave up! Guns down! En hier in Nederland gaan ook mensen de straat op, maar om een heel andere reden: om zwerfvuil op te ruimen. Het is namelijk weer Landelijke Opschoondag. Helene van Zutphen, directeur van Nederland Schoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel mensen gaan er mee doen vandaag? Nou, bij Nederlands Schoon hebben zich 130.000 mensen aangemeld. Um, en dat zijn uh, mensen die, uh, wij, uh, ja, die, die we dus kennen. Maar ik ga er vanuit dat nog veel meer mensen de straat op gaan. Dus het wordt echt een, uh, een flinke beweging vandaag. Hoe komt het dat zoveel mensen zich geroepen voelen? Ja, je ziet dat mensen scholen schone buurt gewoon hartstikke belangrijk vinden... Uh, uit Motivaction-onderzoek blijkt ook dat echt 86% zegt... het is wel mijn eigen verantwoordelijkheid dat mijn uh, straat schoon blijft. Maar daarnaast zie je natuurlijk ook steeds meer aandacht voor plastic soep. En uh, zo'n landelijke opschoon dag, je kan heel makkelijk kan je iets doen. Ja, dus dat betekent gewoon de straat op handschoenen aan en een vuilniszak mee? Zo makkelijk, het is wel. Ja. Dus je kan je eigen stoepje schoonmaken. Je kan ook natuurlijk meedoen aan een grote actie. Uh, ik ben nu in Os. Ik zit bij uh, Landschap, Beheer en uh, Adels. Het uh, is een roeivereniging. En daar ga ik vandaag starten. En hier zijn 3500 deelnemers. Die deze week Os super schoonmaken. En, en, en wat vindt u dan uh, vooral? Bijvoorbeeld uh, sigarettenpeuken. Want dan zie ik nog wel vaak genoeg de mensen die gewoon uh, weggooien uit de auto. Of gewoon op straat. Ja, op zo'n landelijke opschanddag pakken we natuurlijk alles op wat we zien. Uh, hier bij de Maas uh, vandaag uh, is het extra interessant... omdat je natuurlijk dan ook heel veel plastic uh, probeert uh, op te halen. Maar je hebt gelijk, die peuken zijn ook een groot probleem. Daar zijn er op jaarbasis worden er wel iets van 8 miljard peuken... gewoon naar buiten gegooid, zo. de straat op gegooid. En een peuk, dat realiseren veel mensen zich niet... daar zitten heel veel giftige stoffen in, die, uh, in dat filter... Uh, en in het filter zit ook plastic... Dus het zijn gewoon hele lastige kleine dingetjes... Ja. die alles bij elkaar, 8 miljard, gewoon toch echt wel een probleem zijn. Zijn mensen zich onvoldoende bewust van? Waarschijnlijk, jullie gaan de straat op vandaag. Met 130.000 130 minimaal. In ieder geval alleen van Zutphen. Dank, directeur van ja. Nederlands Schoon. En eh, verder vannacht, dan eh, gaat de zomertijd in. Om twee uur gaat de klok een uur vooruit. Want het wordt voorjaar, daar kun je het dan onthouden. Dat is een ezelsbruggetje dat ik van Katrien heb geleerd. De klok gaat een uur vooruit. En daarmee is komende nacht een uurtje korter.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 President Trump probeert opnieuw transgenders... uit het Amerikaanse leger te weren. Het gaat om transgenders die een operatie moeten ondergaan... of die een hormoonbehandeling krijgen. huis zegt dat het Amerikaanse leger... de vereiste mentale en fysieke voorwaarden moet kunnen stellen aan recruten. Het weer bewolkt en lokaal een spatregen. Vooral in het zuidoosten kan de zon ook gaan schijnen. En het wordt vanmiddag tussen de 9 en 13 graden. <middels>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 Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom. Om 9 uur komt onze vaste politieke houvast Kees Boonman. Het zal ongetwijfeld gaan over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Dan Nicolas Sarkozy, die wordt nog steeds achtervolgd... door de 50 miljoen die hij ooit kreeg van zijn kameraad Gaddafi. Dan komt Francisco van Jolen over het feit dat 50 miljoen... Ja, Hetzelfde aantal Facebook gebruikers misbruikt zijn voor politieke doeleinden. En de Formule 1 wedstrijden zijn weer begonnen in Melbourne. Maar kan je het eigenlijk nog wel maken? Zoveel fossiele brandstof er doorheen jagen. Om tien uur, dan uh, komt natuurlijk Lideweide Paris met de boeken. Ivo Wijl ontdekt zichzelf opnieuw na het lezen van het onderduikdagboek van zijn vader en 50 jaar. Paradiso. Uh, zometeen, het uh, feit dat uh, medicijnen voorschrijven, nog niet iets is wat echt op een goede manier geleerd wordt aan artsen. Maar eerst gaan we naar de economie. Precies. Europa kan namelijk voorlopig nog even ademhalen. De EU is in ieder geval tot 1 mei vrijgesteld van staalheffingen door de Verenigde Staten. Trump opent eerst de aanval op China. Deze week nam hij een reeks verstrekkende maatregelen. Zo wordt er 10 belasting op aluminium gegeven en maar liefst 25 op staal. China slaat op zijn beurt terug met een lijst aan maatregelen... zoals importheffing op varkensvlees, wijn en appels uit de Verenigde Staten. De kans op een totale handelsoorlog wordt met de dag reëler. Hoe dat allemaal in elkaar zit, we gaan het vragen aan econoom Helene Mees. Goedemorgen. Goedemorgen. Premier Rutte, we, we hebben hem, tenminste, als je de televisie aan hebt... en zegt, kon je het niet missen, die zei op een EU-top in Brussel deze week... dat hij nou eerst eens precies wil snappen wat er nou in Amerika gebeurt. Waarom zegt hij dat eigenlijk... Daar is hij toch voor om het te snappen? Ja, dat zou ik denken. Dat is wel een belangrijk uh, een deel van het... Uh, maar wat snappen ze niet? Nou, ik denk dat... Um, kijk, iedereen hier in het Westen die heeft het idee gehad van vrijhandel. Dat is de gouden graal. Dat moet je nastreven. Dat is belangrijk. Op die manier um, vergroot je de wereldeconomie. En op zich is dat ook een juiste conclusie. De wereldeconomie is sinds de openstelling van de markt echt heel hard gegroeid. Het probleem is alleen dat in het Westen bepaalde groepen mensen enorm lijden onder die internationale vrijhandel. Kijk bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten. Lagere middenklassen die hebben daar op enorme wijze hun banen verloren. Eigenlijk zie je in Nederland precies hetzelfde gebeuren. Dus in die zin vind ik het ook een wake-up call... naar alle Westerse politici... Ik wil niet het hele principe van vrijhandel te, uh, zeg maar zo, uh, van tafel vegen. Maar niemand heeft eigenlijk goed nagedacht over die schadelijke effecten van vrijhandel op de mensen in het Westen, arbeiders in het Westen. En op welke wijze die fatsoenlijk gecompenseerd kunnen maar worden Maar ik begrijp juist dat die vrijhandel eigenlijk de meest rampzalige gevolgen bijvoorbeeld voor Afrika had. Dat... Uh, dat is een andere kwestie. Ook in het Westen heeft, het, uh, heeft de vrijhandel een heel belangrijk effect op de lagere middenklasse. En dat zie je met name sinds China is toegetreden in 2001 in de, de Wereldhandelsorganisatie. Bijvoorbeeld als je kijkt in Nederland alleen al. Dan zie je uh, mensen met een lagere opleiding, mannen met een lagere opleiding. Daarvan is de arbeidsparticipatie nu 12 procentpunten lager dan het tien jaar geleden was. En dat komt door China? Uh, dat komt door de internationale vrijhandel. Daar zitten toch een heleboel banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Die zijn gewoon verdwenen, die naar, zijn naar China gegaan. En eigenlijk zie je dat als China doorgaat uh, met technologische vooruitgang. dan zullen niet alleen de banen aan de onderkant verdwijnen. maar zullen ook banen aan de bovenkant verdwijnen. Trump die uh, zegt we gaan uh, 48 miljard euro. Uh, uh, Opleggen hè, op specifieke Nederlandse goederen aan, aan heffing. Op Chinese goederen. Op Chinese goederen, ja, wat zeg ik? Oké. Okay. Uh, maar het gaat dan om goederen, zegt hij, die China alleen maar kan maken doordat de technologie steelt uit de Verenigde Staten. Ja, dat, is ook een, dat vind ik een beetje jammer. Ik denk dat Donald Trump als echt als geen ander... goed heeft gezien hè, de pijn... die internationale handel veroorzaakt. Hij gaat wel mee in het mantra van... China kan alleen maar zo goed concurreren... omdat China vals speelt. Klopt dat? Zeg maar tien jaar geleden zeiden we altijd dat het ging over... dat ze met hun munten manipuleerden. Hè, dat die Chinese uh -huh. renminbi in laag was. Nu zegt ze, ze spelen vals... met uh, die technologie. En ik denk dat is maar een heel klein deeltje... van het verhaal. De reden waarom China tien jaar geleden goed kon concurreren, was omdat ze heel veel arme mensen hadden. Dus heel veel goedkope arbeid. Inmiddels zie je waarom China goed kan concurreren op het punt van technologische vernieuwing. En of het nou gaat over artificial intelligence of over mobiele communicatie, is dat dat die overheid enorm veel investeert in wetenschappelijk onderzoek. Een heleboel Chinezen zijn in de afgelopen 10, 20 jaar naar de beste universiteit in het Westen gegaan. En de Chinese regering is heel erg slim, dus dan mensen die in Harvard zijn afgestudeerd, gepromoveerd, daar tijd hebben lesgegeven, die worden met hele fikse salarissen, zeker naar Chinese standaarden, uh, teruggehaald naar China om daar aan de top universiteiten les te geven en om daar ondernemingen te beginnen. Um, dus daar zit de kracht van China in. Ja. En dan zijn, uh, in ieder geval Trump, die, die zegt dat... en die komt dan ook met wel best harde getallen... dat de handelsoverschotten uh, ja, gigantisch zijn. Kortom, uh, de Verenigde Staten uh, importeren zoveel meer uit China... als dat China uit de Verenigde Staten produceert. Dan denk ik, ja, maar dat is toch de basis van... De hele vrije markteconomie. Dat is ook zo. En eigenlijk een deel van het probleem is natuurlijk ook dat uh, Amerika geen uh, dingen, geen spullen produceert die andere mensen willen hebben. <laughs> he? maar geef maar een voorbeeld. Wie wil nou een Amerikaanse auto rijden? He? Behalve de Harley Davidson misschien uitgezonderd. Maar nou zelfs het, die he? hebben het heel moeilijk hoor. Ja die hebben het ook moeilijk. He? Er is niemand, zelfs de uh, directeur uh, van Ford Nederland gaf toe van ja Amerikaanse auto's zijn gewoon niet om aan te zien. Daarom word je niet in gereden. Um, en, en, uh, dus daar zit een deel van het probleem. Is natuurlijk, uh, Amerika zelf heeft uh, een, een scholingssysteem dat, dat helemaal niet goed is. Dus een heel deel van de uh, bevolking in Amerika is ook best laag opgeleid. Dat maakt het voor Amerika ook best wel lastig om te concurreren. Het heeft bijvoorbeeld niet een solide uh, industriële basis als Duitsland heeft... Um, uh, en de andere kant is gewoon het voordeel. China is zo'n ander soort land qua economische welvaart. He, de welvaart, het inkomen per hoofd van de bevolking in China... is nog maar een vijfde uh, van het uh, uh, inkomen van het hoofd van de bevolking... in de ja, verenigde dus staten. Dus kunnen ze uh, veel goedkoper blijven produceren. Ja, maar nu even, en hey, ze worden en afvragen, heel slim. En je kan je afvragen of die banen dan ook terugkomen door deze maatregelen. Ja, in beginsel wel. Hè. Op deze manier zijn ze verloren gegaan. Dus het wordt toch een stukje aantrekkelijker weer voor, voor, voor producenten... Mm. om in Amerika te gaan produceren. Ik verwacht daar niet uh, schokkeffect van, van... hoe gaat het, 60 miljard uh, aan maatregelen. Maar in beginsel en ook de onzekerheid die wat Donald Trump doet... Hè, vooral zijn onvoorspelbaarheid is, ook een groot probleem... maakt natuurlijk de producenten, als ze gaan denken... van ja ga ik nou uh, al mijn uh, productie offshore naar China... dat ze denken, ja, maar straks mag ik het dan kan ik het dan alleen maar tegen hele hoge heffingen... weer importeren uh, naar de Verenigde Staten. Uh, dus dat zal wel iets effect hebben. Daarmee zeg ik niet dat dit de ideale oplossing is... voor de problemen waar internationale handel hè, het Westen voor stelt. Uh, maar Donald Trump is wel de enige die die problemen echt onderkent. Maar wat de Chinezen op het ogenblik zeggen... en dat kwam echt uit drie regeringsmonden... Mm -hmm. gisteravond op alle nieuwsmedia tegelijkertijd langs. Kom erop dan, als je het zo wil. Ja, maar de Chinezen zijn heel gematigd geweest in hun respons. Hè? Exact, maar toch, ze zeggen, oké, okay, als je dat wil... wij hebben genoeg uh, uh, ja, slagkracht om dit uh, te weerstaan. Uh, ja, dat denk ik ook. Ik denk ook niet dat als je aan het onderhandelen bent... of als je, zeg maar, Donald Trump is natuurlijk... die het heel hard uh, speelt. Hè. Het een boek waarmee hij heel beroemd is geworden... The Art of the Deal. Hè, dat is de manier waarop je zaken moet doen. Dus uh, de Chinezen hebben ongetwijfeld zijn boek goed gelezen. En die weten ook dat het een soort stand-off is... en dat je niet de eerste bent die met je ogen kunt gaan knipperen... en bang kunt zijn. Uh, en toch denk ik dat de Chinezen heel voorzichtig, he, ondanks hun retoriek heel voorzichtig zullen optreden. Want ja, Amerika is nog steeds een heel belangrijk exportland. Ze, kun, ze zijn niet meer zo belangrijk uh, afhankelijk van buitenlandse export... als ze in het verleden waren. Maar nog steeds uh, willen ze eigenlijk die uh, Amerikaanse exportmarkt niet kwijt. Maar er is een soort gouden wet, begreep ik onder economen... maar corrigeert u me onmiddellijk als het onzin is... dat degene die een handelsoorlog start, eigenlijk altijd verliest... Um, ja, dat denk je dat het een beetje het mantra is van economen. Omdat hij gewoon... Uh, meer internationale vrijhandel altijd uh, beter is. Ik vind dat heel veel economen zich gewoon zelf achter de oren moeten uh, krabben. Uh, omdat we gewoon niet voorzien hebben dat met de toetreding van China... een land dat 1,3 miljard mensen telt tot de wereldeconomie... dat dat echt de wereldeconomie op zijn kop zou gaan zetten. Uh, dus ik, ik, ik zeg nog steeds dat een handelsoorlog kan heel veel verliezers kan hebben. Het zal leiden tot lagere economie. Uh, economische welvaart, he, als je voor de hele wereld gemeten... maar geldt dat dan ook voor die ene arbeider... He, zeg maar in uh, die Amerikaanse Rust Belt... He, die de vaste aanhanger is van Donald Trump... die kan er in een handelsoorlog best op vooruit gaan. Zelfs als de totale welvaart erop achteruit gaat. Ja, grappig. Tegelijkertijd, dat is één scenario. Het andere scenario is dat het precies andersom gaat werken. Want daar geloven ook een hele hoop economen in. Namelijk dat het als een boemerang juist op die staalindustrie... En juist op de mensen die de staal moeten verwerken daarin in de Verenigde Staten, zal terugslaan, dat het namelijk de klap daar nog veel harder aan. Ja, is komen. maar kijk, de staalindustrie is maar een heel klein deel. Uiteindelijk gaat Donald Trump met een veel groter pakket aan maatregelen komen. Ik denk eerlijk gezegd dat, dat staalindustrie dat hij dat meer deed als een soort signaalpolitiek naar zijn achterban. En dat hem, wat je nu ziet, is die veel meer aan het kijken naar die uh, hoogwaardige technologische industrieën. Um, um, ja, ik, dan ben ik het gewoon oneens met die andere collega's. Ik zeg niet dat een uh, handelsoorlog een uh, goed middel is. Maar het alternatief is misschien een oor echte oorlog. En dan denk ik dat een handelsoorlog te prefereren is. En, en een handelsoorlog is dat niet, uh, zeg maar, dat het uiteindelijk de ene zet de andere zetten uithaalt, dan weer terug, dan weer verder. Nee, dat je kortom, je hebt geen idee waar je gaat eindigen. Nee, dat is ook zo. Met wat Donald Trump doet, is in die zin een risicovol. Uh, hé, je kunt uh, beginnen met een klein, hij, hij stookt nu eigenlijk een fikkie... maar dat kan uh, echt uh, uitgroeien tot een fikse bosbrand. En je zult zien dat iedereen, uh, zowel in het Westen als in Azië... toch zal proberen terughoudend te zijn om dat uh, te voorkomen... dat het zo uit de hand loopt. Het is ook wel zorgwekkend, hè, want je ziet dat... Donald Donald Trump eigenlijk, nu die net iets meer dan een jaar president is. Aanvankelijk had hij zich omringd met allemaal establishment-republikeinen. En die hielden hem redelijk in toom. En je ziet dat hij nu, he, de een na de ander, 25 hooggeplaatste uh, regeringsmedewerkers zijn er allemaal uitgevlogen. En daarvoor kiest hij eigenlijk mensen die veel radicaler zijn. Ultraconservatief. Ultra Ultraconservatief, heel uh, radicaal daarin. En, daar wordt, uh, en daarin zie je dat hij dus nu echt een ja, leash, Dat hij nu is echt van de riem af. Hij is van de hondenriem af. Hij kan niet meer ingehouden worden. Dus in die zin is het een hele precaire situatie ja. in de wereldeconomie. Ja, u bent econoom en geen toekomstvoorspeller... maar heeft u enig idee hoe dit af gaat lopen? Uh, nou, zeg maar, mijn hele optimistische scenario is, dat er uh, in, bij de uh, tussentijdse verkiezingen in november uh, uh, er zoveel opkomst zal zijn onder Democraten, dat de Republikeinen in ieder geval één van beide huizen, hè, of dat, uh, uh, de Senaat of het Huis van Afgevaardigden, de, meer, uh, de meerderheid zullen krijgen. En dat, of de, dat de Republikeinen de meerderheid zullen verliezen. Dat zal een hele goede manier zijn om Donald Trump in toon te houden, te doen inbinden. Um, en anders, ja, dan denk ik dat een zorg. Ik denk niet zelfs als Donald Trump, als, als de republikeinen de meerderheid verliezen. Of Donald Trump geen president zal zijn. Dan denk ik dat de onrust uh, die we nu zien uh, in de wereld, dat die gewoon doorgaat. En dat is gewoon, uh, uh, ja, je kunt zeggen dat het interessante tijden zijn. Maar het zijn ook gevaarlijke tijden. Dank voor uw uitleg. U hoorde econoom Helene Mees. Dank al sinds de Egyptische oudheid is het voorschrijven van geneesmiddelen een essentiële competentie voor artsen. Maar anno 2018 is dit nog steeds een van hun kerntaken. Dus je zou verwachten dat een verse arts genoeg kennis heeft vergaard om een passend recept voor te schrijven. En dat is dus niet waar. Ze hebben nog te weinig kennis. Erger nog, in bijna de helft van de gevallen nemen ze een verkeerd besluit. Terwijl het een dagelijkse bezigheid is, dat blijkt uit promotieonderzoek van klinisch farmacoloog David Brinkman van VUmc. Die is hier hartelijk welkom. Goedemorgen. Ja, u heeft uh, onderzoek uitgevoerd onder 900 Europese geneeskundestudenten die in de laatste fase van hun, uh, hun studie zaten, hè? Ja, dat klopt. Uh, ja, ik vind het best uh, schokkend. V vond u dat ook? Uh, ja, zeker wel schokkend, maar op zich ook wel iets wat we verwachten. Ja. Um. Zeker Als op basis van mijn eigen ervaring ja. uit de praktijk is het wel iets wat we ook vaak mis zien gaan. Dus in die zin ligt, ligt het ook aan de lijn der verwachtingen. Want u wist zelf ook van niks. Nou, nou dat, dat, dat wil ik niet zeggen. Maar, <laughs> nee, maar goed, nee. Ja, dat suggereert u dus eigenlijk wel. Nou nee, ik zeg ook bij mezelf hoor. Ik bedoel, dan, dan zie je gelukkig zijn we in Nederland al, worden we al wat beter opgeleid in de, op dit uh, gebied. Um, maar dat is nog steeds een tekortkoming, hoor, ook bij de Nederlandse artsen. En ook bij mezelf misschien geweest. Maar ja, ik ben ook niet te ver, helemaal te vergelijken met mijn collega's... omdat ik nu zeg maar ook uh, verder heb gespecialiseerd in het gebied. Maar, maar goed, u, u realiseerde zich in ieder geval... wacht even, er zit gewoon een lacune. Ook bij ja. mezelf. Ja, zeker. Ja. Ja. En to, toen bent u dus een onderzoek gaan doen onder Europese studenten. onder dus. Ja. U dacht van, u hey, zit het eigenlijk in andere landen. Ook, ja. We waren in eerste instantie hebben een aantal studies gedaan in Nederland... Um, maar we weten ook wel uit andere studies dat het ook een probleem is... niet alleen van Nederland, maar eigenlijk van heel veel landen. En waarom, en waarom is het, het zo, ja, Ik snap het. En waarom is het zo moeilijk om een recept voor te schrijven? Want dat is kennelijk iets wat je ja, ja. Niet, niet kan leren. Ja. Nou, het het, is het een, zijn in de een aantal redenen waarom het ja. steeds lastiger wordt. En een van die redenen is dat er uh, steeds meer geneesmiddelen op de markt komen. Dus het arsenaal van geneesmiddelen breidt uit. Um, patiënten worden ook steeds complexer. Dus die worden eigenlijk ook, je krijgt steeds meer oudere, kwetsbare patiënten. Um, en dat maakt het voorschrijven van geneesmiddelen ook lastiger. Want je moet bij die patiënten die uh, oud zijn en veel ziektebeelden hebben... moet je ook rekening houden met heel veel verschillende factoren als je iets voorschrijft. En het is dus niet zo dat als je een ziektebeeld hebt, dan schrijf je dat voor. Nee, nee je schrijft het voor naar aanleiding van ja. wat die patiënt allemaal nog meer heeft... en de complexiteit van die patiënt als individu. Ja. Is, is dat wat het moeilijk maakt? Ja, eigenlijk eh, precies wat u zegt. Hè. Dus heel vaak wordt er gedacht, iemand heeft deze ziekte, dus daar hoort geneesmiddel A bij. Eh, maar het is vaak veel complexer dan dat. Want die patiënt gebruikt ook nog tien, tien andere geneesmiddelen. Heeft ook niet alleen eh, hoge bloeddruk, maar heeft ook suikerziekte. Heeft ook een te hoog cholesterol. Nou, met al die factoren moet je rekening houden als je medicatie voorschrijft. Maar, maar ik begreep dat het ook nog vaak misging bij hele bekende ziektebeelden zoals... Een longontsteking of alleen een hoge bloeddruk? Ja, ja dat klopt. Ja. Dus in die studie zagen we ook dat ze voor... We hebben eigenlijk hele eenvoudige dingen gevraagd. Dus dingen die je als beginnende arts heel vaak ziet. Dus een hoge bloeddruk, een longontsteking. Hm. En we zagen dat het ook bij die eh, ziektebeelden vaak misgaat. En nu hebben we het bij bijna afgestudeerde artsen onderzocht. Ja. Dus nog niet artsen die echt klaar zijn in de praktijk werken. Maar we weten uit voorgaande studies ook wel dat het daar ook al vaak misgaat. Ja, maar dan krijg je toch het gevoel dat je als je een patiënt bent... van iemand die pas is afgestudeerd, een soort proefkonijn bent. Ja, nou, dat, ja, nou, dat is misschien wel heel erg uh, uh, zwart-wit gezegd. Maar het is, het is inderdaad wel... Um, je ziet ook wel in het ziekenhuis. Hè, dan wordt 70 van de medicatie wordt voorgeschreven door... De jonge artsen, de jongste artsen, wel onder supervisie van een ervaren arts. Maar die schrijven het meeste medicatie voor in het ziekenhuis. Ja. Um, en dat doen ze eigenlijk vanaf dag één na afstuderen al. En vandaar dat wij ook zeggen, vaak werd er van gedacht: van dat, dat medicatie voorschrijven, dat leer je wel als je klaar bent. Dat ja. komt dan wel. Eerst maar de goede diagnose stellen, dat is het belangrijkste. Ja. En daarna medicatie voorschrijven, dat leer je vanzelf wel. Maar dat is eigenlijk niet zo, want je moet vanaf dag één moet je dit dagelijks doen. En moet je het dus ook goed kunnen. Maar hoe kun je het dan. Oefenen als je nog ja. niet in de praktijk bent? Nou, daar heb je, daar heb je verschillende methodes voor. We hebben, uh, wij zijn bijvoorbeeld echt een voorstander om het meer in de praktijk te oefenen. Dus met simulatiepatiënten bijvoorbeeld. Of met, uh, je kan het ook op echte patiënten oefenen. Zeg maar het voorschrijven van medicatie. Maar wel onder supervisie van een arts natuurlijk. Dus als je dan uh, bijvoorbeeld een recept voorschrijft. Dan moet het nog geautoriseerd worden door een ervaren arts. Uh, maar je ziet dat in heel veel universiteiten in Europa. het nog echt heel erg uh, traditioneel onderwijs wordt gegeven. Dus eigenlijk gewoon nog feiten kennisstampen. Dus dat is een professor die college geeft. En ze krijgen helemaal geen praktijkonderwijs. Ja, Want er is een groot verschil ook begreep ik in, uh, bij die Europese landen. Ja, er zitten zeker verschillen in. Ja, in het onderwijs. Dus als ze van het traditionele onderwijs krijgen, dan gaan ze het er eigenlijk nog slechter doen. Ja, ja, toch? Ja, dat is zeker zo. En uh, ja, je ziet in heel veel, in de meerderheid van de universiteiten, is het nog heel traditioneel. En nu zie je in de Noordwestelijke Europese landen, dus eigenlijk Nederland, Zweden uh, en Engeland, wordt er veel meer praktijkonderwijs gegeven. En die studenten doen het ook beter. Het is ook niet geheel te onterecht natuurlijk dat er uh, neus naar gekeken wordt. Want uh, ik begreep uit cijfers, 2008 waren er 39.000 ja. gevallen. In 2013 49.000 ja. gevallen van mensen die in het ziekenhuis zelf terechtkwamen door een verkeerde medicijn uh, ja. Het getal zal dus nu nog veel hoger zijn. Dat kan bijna niet anders. Ja, nu is een deel van die stijging wel te verklaren... door de vergrijzing van de bevolking. Uh -huh. uh, maar desondanks is, hij, is het zeker niet afgenomen. Het zijn dus denk... behoorlijke getallen. Ja, is ook zeker zo. Dus Het is, in, het is ook echt een, echt een reëel probleem. Gewoon Een groot deel van de ziekenhuisopnames... worden medicatie veroorzaakt. En de dingen die ze bedacht hebben in... 2008, dus vanuit het ministerie van Volksgezondheid... hebben eigenlijk tot nu toe nog niet heel veel effecten meegebracht. Maar, maar geeft u eens voorbeeld. wat gebeurt er dan? Mensen komen echt in het ziekenhuis ja. terecht... en de diagnose is dan, dit komt omdat u de verkeerde medicijnen... op de verkeerde manier gebruikt? Nou, uh, dat, dat kan zeker. Ja. Dus, uh, wat, we, wat we wel eens zien in het ziekenhuis bijvoorbeeld... is dat mensen uh, worden opgenomen. Die hebben bijvoorbeeld een, iets wat iedereen kent, bijvoorbeeld diclofenac... wat je gewoon bij de drogist kan kopen, ja. dus zo'n ja. pijnstiller. Wel een stevige uh, pijnstiller... Het is een wat stevige pijn. Meer dan dus, paracetamol ja. natuurlijk. Um, maar die hebben dat dan voorgeschreven. Die, die, die mensen hebben bijvoorbeeld een slechte nierfunctie. En die hebben dan van een arts uh, diclofenac gekregen. En daardoor gaat de nierfunctie nog meer achteruit. Um, en dan komen ze in het ziekenhuis daardoor. Um, dat is een voorbeeld. Of uh, wat een heel bekend voorbeeld is. Maar dan moeten ze bij... de bijsluiter goed lezen. Want dan staat het volgens mij wel in dan. Hè? Als u het niet zo goed doet, kunt u beter dit niet doen. Um, nou, dan dat, dat moet eigenlijk de arts het gewoon niet voorschrijven, dan, ja, in dat okay. geval. En de bijsluiter is natuurlijk uh, iets voor de patiënt. Maar je mag niet van de patiënt verwachten dat hij dat allemaal uh, zo weet. Um, uh, wat je nog vaak, wat ook vaak misgaat, is bijvoorbeeld dat er dan bij oudere patiënten um, slaapmedicatie wordt voorgeschreven, dus de benzodiazepines... om in slaap te wat beter in slaap te komen. En die worden daardoor heel erg suf en gaan daardoor vallen, breken hun hoop en komen daarna weer in het ziekenhuis. Dat, dat zijn voorbeelden van dingen die dus vaak misgaan. En die, die zijn wel gerekend bij die bijna 49.000 die Peter net noemde uit 2013. Ja, er zitten ook dit soort gevallen tussen. Dus van die uh, opnames die door medicatie worden veroorzaakt. Ja. Er moet dus eigenlijk gewoon een heel apart deel van het vak, moet gewoon het voorschrijven van medicijnen worden als je het zo hoort. Ja, het heette het heet vroeger ook de studie medicijnen, nu heet het geneeskunde. Ja. Maar als je kijkt, we hebben we ook in die studie gezien dat zo'n 3 tot 4 procent van de studieuren wordt besteed aan het voorschrijven van medicatie. En eigenlijk die andere 96 procent gaat over vooral diagnostiek. En wat leren ze dan in dat college? Uh, dat verschilt heel erg per universiteit. Nou, op het VUMC gaat het, is het veel meer praktijkgericht. Maar dus in de meerderheid van de Europese universiteiten is het dus nog heel erg traditioneel. Dan is het gewoon echt een professor die uh, gedurende twee weken elke dag gewoon uh, feiten met college geven. Uh, en en dat zagen... is bij logrontsteking doe je dat, ja, bij precies. griep doe je dat, ja, bij ja. hoofdpijn ja. dat, bij dus het... nierfunctie dat. Dat ja, zo? Ja, ja precies. Ja. Ja, dus die behandelen gewoon groepen. Dit is uh, dit is van Daarvan uh, dat werkt zo. En ja, maar dat kan je bij wijze dit... van spreken op internet opzoeken. Daar heb je ja. toch geen professor voor nodig? Nee. Dus het, wij denken ook dat het veel meer een vaardigheid onderwijs moet worden. Je moet het, het veel meer getraind worden in vaardigheid dan in kennis. Dan een en het herkennen maar, van het individu dus kennelijk. Ja, precies. Het, is, uh, elke, het voorschrijven is dus per individu anders omdat elke patiënt weer andere ziektebeelden heeft, andere medicatie heeft. En daar moet je de studenten in trainen. En een van de, de aanbevelingen in, de, de, in uw proefschrift is... dat er in Europa ook één lijn zou moeten worden getrokken qua opleidingsniveau. Want dat is dus verschillend, wat u net ja. vertelt. Maar ja, dat lijkt me nog wel een hele klus. Ja, is ook zeker zo. Kijk, um, wij denken met name dat we gezamenlijk moeten optrekken om dit te verbeteren. Omdat het niet alleen een probleem is in Nederland, maar in heel veel Europese landen... En een aanbeveling is bijvoorbeeld het echt ontwikkelen van zo'n voorschrijftoets, een soort rijbewijs of rijexamen voor de voorschrijver die ze moeten halen voordat ze bevoegd zijn om geneesmiddelen voor te schrijven. En dat kan je denk ik wel het beste op een Europees niveau aanpakken, omdat het heel veel geld en heel veel tijd kost om dat goed te ontwikkelen. Ja, en is daar al uh, op gereageerd? Is dit, is dit proefschrift al doorgedrongen tot die andere Europese landen... die het relatief slecht doen? Macedonië bijvoorbeeld. Ja, nu gaan we echt snappen maken. We zijn nu uh, bezig met subsidieaanvragen... om dat uh, op Europees niveau te gaan doen, ja, zo'n zo voorschrijfexamen. Dus u gaat, u gaat hiermee door met uh, dit thema? Ja, zeker. zeker. Het, het uh, blijft een heel belangrijk onderwerp. En dan hoef je zelf geen mensen zijn ervoor te schrijven. Ook mooi. Ja, ja, ja, precies. Hartelijk uh, dank, klinisch farmacoloog David Brinkman van, uh, van VUMC. Uh, dank je voor je komst en uh, succes met uh, het vervolg van, uh, van dit promotieonderzoek. Uh, ja, we gaan zo meteen na negen uur verder. Dan uh, beginnen we met uh, onze politieke commentator uh, Kees Boonman... En wat gaan we nog meer doen? Oh ja, dat gaan we hebben over ex-president Nicolas Sarkozy. Die wordt achtervolgd door. En Facebook natuurlijk. Oh ja, Facebook. Francisco van Jolen komt daarover. Nou, tot zo.